Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Charlie Kirk heeft postuum de hoogste burgerlijke onderscheiding van de VS gekregen. Zijn vrouw kreeg de medaille overhandigd door president Trump. De onderscheiding is voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de VS. Kirk werd vorige maand vermoord toen hij sprak op een bijeenkomst met studenten. De burgemeester van Uithoorn in Noord-Holland betreurt dat een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in zijn gemeente is uitgelopen op ongeregeldheden. Hij zegt dat de gemeente zich niet laat meeslepen door de luidste of de felste stemmen. Bij de demonstratie in Uithoorn werden vier mensen aangehouden. Betogers gooiden met eieren en de politie werd bekogeld met vuurwerk. Ook in Houten was een protest van zowel voor- als tegenstanders van een AZC. Daar werden drie mensen opgepakt. Afgelopen dag was het opnieuw onrustig aan de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Er zou over en weer zijn geschoten. Op de Pakistanse staatstelevisie werd Afghanistan beschuldigd te zijn begonnen. Daarop hebben Pakistanse troepen, Afghaanse tanks en militaire posten beschadigd. Het is de tweede keer deze week dat er in het grensgebied is geschoten. Afgelopen weekend werden er bij beschietingen in het grensgebied honderden doden gemeld. Het geweld leidde op nadat de Taliban Pakistan beschuldigde van een luchtaanval op Kabul. Curaçao heeft een belangrijk punt gepakt voor de kwalificatie van het WK-voetbal komende zomer. De ploeg van Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Curaçao heeft daarvoor, eh, daardoor plaatsing voor het WK nog in eigen hand. De beslissing valt in november. Engeland is ook al zeker van een plek op het WK... na een 2-0 zegen op Letland. Portugal kon zich ook plaatsen... maar verspeelde punten tegen Hongarije. Het werd 2-2. Het weer bewolkt met kans op apmotregen. In het oosten kan het mistig worden. Overdag is het grijs met soms wat lichte regen... en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 We'll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 We'll mm -hmm. We'll wow. Zandvoort. Dit is ZFM. I know all of that, dikker dan bloodens, dieper dan love with my friends. People komen, some people go in, some people ride to the end.